Minister Verhagen heeft België gevraagd om een gezamenlijke oefening... bij de kerncentrale in Thians, net over de grens bij Maastricht. Ook wil hij dat in Limburg een voorraad jodiumpillen wordt opgeslagen voor de bevolking. Verhagen reageert daarmee op een onderzoek van de Nederlandse kernfysische dienst... na problemen met reactorvaten in twee Belgische kerncentrales. Pieter van Vollhoven vindt dat longarts Postmus van het Humerisch Centrum lof verdient...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 Het agentschap beschuldigt de ex-wielrenner, die zeven keer de Tour de France won, van dopinggebruik. Armstrong heeft in een kort geding geprobeerd die aanklacht van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nu is het genoeg met die onzin, schrijft Armstrong. Het weer, eerst bewolking, een kans op regen, vanmiddag wat zon en bijna overal droog. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Ooster. Het is vrijdag 24 augustus. Goedemorgen. Rechter in Noorwegen, u hoort het spreekt vandaag het vonnis uit over Anders Breivik. Correspondent Roelien Kreton meldt zich uit Oslo. En u hoort een reportage over de brieven die Breivik vanuit zijn cel mag versturen. Lance Armstrong staat op het punt zijn zeven tour overwinningen te verliezen. Hij heeft laten weten de strijd tegen de Amerikaanse dopingautoriteit op te geven. Laatste nieuws daarover hoort u zo van Gio Lippens. Berlijn is op het ogenblik het centrum van de eurocrisis. Europese leiders komen er op de koffie of op het matje bij bondskanselier Merkel. Wouter Meijer doet verslag. En de Duitse politie en justitie kwamen gisteren in actie tegen rechtsradicale groeperingen... die ook contacten met Nederland hebben. Praat erover met Bernd Müller van de regering van Noord-Rijn-Westfalen. ABN AMRO komt straks met de halfjaarscijfers. Topman Jan van Rutte ligt ze toe. Coffeeshophouders beginnen een bodemprocedure tegen de staat om van de wietpas af te komen... U hoort over nut en noodzaak van een webshop naast een echte winkel. We zijn bij het vertrek van de Paralympische ploeg. En bij het van wal steken van de broertjes Hugo en Enrique Klaassen. En u hoort ook nog over het Europa League voetbal van gisteravond. En daarin hadden de Nederlandse clubs het bepaald zwaar. Dat en heel veel meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Lance Armstrong staakt dus een strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. USA Schrijft hij in een verklaring op zijn website, zegt correspondent Wessel de Jong. Lance Armstrong zegt in een persoonlijk statement... enough is enough, genoeg is genoeg. Hij staakt zijn strijd met de Amerikaanse dopingswaakhond. En die achtervolgt hem al jaren met beschuldigingen... dat hij, dat hij doping heeft gebruikt, EPO, en dat hij daar ook anderen toe heeft aangezet. Ja, de USA-DA beschuldigt de ex-wielrenner, die zeven keer dus de Tour de France won, van dopinggebruik. Armstrong heeft in een kort geding getracht de aanklacht van tafel te krijgen... maar zijn verzoek is afgewezen. Het feit dat Armstrong nu die strijd staakt... maakt de weg vrij voor een uh, veroordeling van hem. En dat betekent in principe dat hij zijn zeven toerzegens kan verliezen. Maar voor alle duidelijkheid, het feit dat Armstrong nu stopt... met zijn strijd tegen de, tegen de dopingmakend... betekent niet dat hij schuld bekent. Armstrong zegt wel op zijn website dat hij klaar is met alle onzin. De strijd heeft een enorme tol geëist van mijn gezin en mijn werk voor mijn stichting. Pieter van Vollenhoven vindt dat longarts Piet Posmus... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam niet moet worden ontslagen. Hij zegt dit als voorzitter van de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Deze klokkenluider verdient eigenlijk alleen maar lof en geen ontslag. Vollehoven reageert daarmee op het bericht dat de longarts op nonactief is gesteld. Volgens Vollehoven zijn klokkenluiders uiterst belangrijk. in een samenleving waarin de veiligheid van organisaties afhangt van mensen die daar werken, zoals een ziekenhuis. Daar ga je als patiënt naartoe en dan, ja, dan geef je helemaal over aan de organisatie. En als dan de patiëntveiligheid in het geding is. en je hebt het volste vertrouwen dat je daar naar ere geweten wordt behandeld. Ja, dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden. Posmus trok in juli aan de bel bij de Raad van Toezicht van het VUMC en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vanwege aanhoudende ruzies vreesde hij voor de veiligheid van patiënten die een ingreep moesten ondergaan op de afdeling longchirurgie. Een andere arts die de probleem aan de kaak stelde, Rick Paul, vreest voor zijn baan. De bestuursvoorzitter van het VUMedisch Centrum meldde gisteren in NRC Handelsblad dat die ontslagen niet uitsluit. Zijn advocaat, Joep Hubbe, zegt dat Paul keurig de formele weg heeft bewandeld. Steeds wordt weer teruggegrepen naar die melding van vorig jaar... die mijn cliënt heeft gedaan aan de inspectie. En nu wordt weer de indruk gewekt dat hij dat heeft gedaan... zonder intern eerst melding te maken. Hij heeft wel degelijk eerst intern de wegen bewandeld. heeft geen gehoor gevonden. En heeft toen dat sterfgeval op de IC gemeld bij de inspectie. Hubbe vindt, net als van Vollenhoven... dat klokkenluiders juist beloond zouden moeten worden voor hun moed. Hij is voor die melding is hij vijf maanden op non-actief gesteld. Dat een enorme straf is voor een medisch specialist. Het heeft de grootste moeite gekost om hem weer terug te laten komen. De inspectie heeft hem volledig gerehabiliteerd. heeft gezegd, dokter Paul heeft juist goed gehandeld. Dit was een calamiteit, die had hij moeten melden. Deze man verdient een, een, een, een, een, een beloning daarvoor bij wijze van spreken. Want hij heeft professioneel precies gehandeld zoals hij moest handelen. Inspectie plaatste het VU Medisch Centrum afgelopen dinsdag onder verscherpt toezicht. U medisch centrum noemt het verschept toezicht onterecht, omdat het conflict alleen op de afdeling longchirurgie zou spelen. Amerikaanse zender Fox News zegt te weten wie er achter het boek over de dood van Osama bin Laden zit. Dat boek komt op 11 september uit en is geschreven door een commando. De schrijver werkte zelf mee aan de operatie. Hij publiceert het boek onder een pseudoniem, Mark Owen, zegt deze Fox News verslaggever. Known until now only as Mark Owen, the pseudonym under which he wrote the book. Fox News has now learned that his name is in fact Matt Bisonet, 36, age 36 of Rangel, Alaska. Deze Matt een 36-jarige voormalige Navy SEAL uit Alaska, is volgens uitgever uh, Owen dus. Een van de eerste die op 2 mei 2011 in de Pakistanse stad Abbottabad de kamer van Osama Bin Laden binnenging. According to his publisher Penguin Group, Matt Bissonnette was, quote, one of the first men through the door on the third floor of the terrorist leaders hideout and was present at his death. Al-Qaeda-leider werd vrijwel direct doodgeschoten. Of Owen uh, ook heeft geschoten, dat is onduidelijk. Britse tabloid The Sun gaat de foto's van de naakte prins Harry toch publiceren. Eerder zagen alle Britse kranten en websites, onder druk van de Britse Raad voor de Journalistiek, af van publicatie. Chef van de krant, David Dinsmore, legt uit dat de krant het belangrijk vindt voor de persvrijheid om de foto's toch te publiceren. Ze staan tenslotte ook al lang op internet. Dit is over de vrijheid van de press. Dit is over de where situatie waar een foto kan worden hundreds door honderd miljoen mensen over de wereld op the internet... maar can't kan niet in de nation's favourite. Op de beelden is de 27-jarige prins naakt te zien met een onbekende, eveneens naakte vrouw. Foto's zijn genomen op een hotelkamer in Las Vegas, waar Harry met een aantal vrienden een striptease spel deed. Kant wil hun lezers betrekken bij de discussie over Harry. This is about our readers getting man in throne. Volgens de chef, David Dinsmore van The Sun, is de beslissing om de foto's alsnog te plaatsen niet gemakkelijk geweest. We hebben er lang over nagedacht, zegt hij. The Sun is een verantwoordelijke krant en heeft respect voor de koninklijke familie. We luisteren naar hun wensen. Dinsmore zegt verder dat de krant een groot fan is van Prins Harry. We've thought long and hard about this. The Sun is a responsible paper uh, and it works closely with the royal family and we take heed of their wishes. zijn ook grote fans van Prins Harry. Uh, hij Maar hij stelt ook dat de Sun er niet op tegen is dat de prins af en toe uit de band springt, maar dat de persvrijheid hier in het geding is. De grootste hypotheekverstrekker van het land, de Rabobank, voorziet krapte op de woningmarkt. De bank waarschuwt zelfs voor woningnood. Topman Piet Moerland. De woningmarkt ligt nu echt helemaal stil. Zo goed als helemaal stil. En het bijzonder is dat op langere termijn ja, ik eigenlijk krapte, nood op de woningmarkt verwacht. Ieder jaar komen er 70.000 nieuwe vragers bij. Latent. En er worden maar 45.000 woningen gebouwd, net als in 1950. Dat verschil dat hoopt op. Dus er zit een keer een prop die in de flessenhal zit die eruit moet. Prijzen van woningen zijn sinds het begin van de crisis in 2008 met 15% gedaald. De Rabobank-topman verwacht dat die daling nog verder zal doorzetten. Om dat nou te voorkomen moet er vanuit de politiek adequaat worden gehandeld, al dus Moerland. Ja, dan moet die doorstroming bevorderd worden. En dat doe je alleen maar door echt een hervormingsplan aan te bieden waar de mensen weten waar ze aan toe zijn. En natuurlijk door economisch herstel, dat mensen weer vertrouwen krijgen en economische groei. Voorzitter van de Rabobank verwacht dat de huizenprijzen wel weer gaan stijgen... als de crisis is bezworen, consumenten weer vertrouwen krijgen... en er nieuwe groeiperspectieven ontstaan. SGP trapte gisteren de verkiezingscampagne af in Ede. Daar haalde lijsttrekker van der Staai flink uit... naar de deelnemers van het Vijfpartijenakkoord. Zoals de peilingen wind waait, waait mijn politieke jasje. En dus geen slappe knieën coalitie van partijen... die zoals bij de langstudeerdersmaatregel vandaag een maatregel willen afschaffen die ze gisteren nog bepleiten. Dat is schadelijk politiek avonturisme. Volgens Van der Staaij is het dan ook geen wonder... dat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Er moeten maatregelen die we nemen, daar moeten we ook voor staan. En daarmee niet eh, als daar wat... Eh protest tegen is, maar gelijk dat terugdraaien. Dat gejojo, daar worden heel veel mensen ontzettend moe van. En onder het motto één stem kan het verschil maken... riep hij de kiezers op om de SGP te steunen. Bij een bandenbedrijf in Os zijn mogelijk explosieven gevonden. Materiaal werd ontdekt toen het bedrijf gisteren banden uit elkaar haalde. De opgeroepen politie wist niet wat het was... en riep de explosieve opruimingsdienst erbij. De explosieve opruimingsdienst heeft nog niet kunnen vaststellen... wat het materiaal betreft... Zij hebben ook nog niet met zekerheid kunnen vaststellen dat het inderdaad explosieven betreffen. Dat wordt dus wat een later tijdstip bij het NRV gedaan. Nou, omdat het wel mogelijk om een explosief gaat, werd het bedrijf gisteravond tijdelijk ontruimd en werd de omgeving afgezet. Het bedrijf op het industrieterrein in Os handelt in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen, zegt de politie. De banden die worden door dat bedrijf ingekocht van het Engelse leger... Van welke locatie is mij niet bekend, maar in ieder geval komen ze via het Engelse leger bij dit bedrijf terecht. En zij uh, recyclen dat en daarom werden ze gedemonteerd. Ja, volgens de politie gaat het om een paar kilo mogelijk explosieve stof. Ze weten wel wat het niet is, het zijn geen handgranaten. De Noorse terrorist Anders Breivik hoort vandaag welke straf hij krijgt. Breivik bracht in juli vorig jaar 77 mensen om het leven. Hij komt waarschijnlijk nooit meer vrij. Maar de grote vraag is, krijgt hij een behandeling of krijgt hij celstraf? Correspondent Rolien Kreton. Het kan inderdaad echt beide eh, kanten op. En het draaide allemaal om de vraag of eh, Breivik toerekeningsvatbaar wordt eh, verklaard. In dat geval eh, krijgt hij een gevangenisstraf. Als hij ontoerekeningsvatbaar wordt eh, verklaard... dan zal hij worden behandeld door psychiaters. En dat zal niet goed vallen in Noorwegen. Het scenario een voor, voor, voor heel veel mensen hier die vinden dat uh, Breivik moet, uh, moet boeten. En bovendien, als hij ontoerekeningsfrappbaar wordt uh, verklaard, dan zal Breivik in hoge beroep gaan. Omdat hij niet als gek wil worden weggezet. Uh, en dat betekent dat het hele proces weer opnieuw uh, moet worden gevoerd. Met, met alle slachtoffers die dan opnieuw zouden moeten getuigen. Hoort er wordt veel meer over later deze uitzending. De uitspraak is om tien uur. De Dow Jones, Wall Street, sloot gisteren 19% procent lager... en de Nasdaq, technologiebeurs, 17%. procent. De belangrijkste oorzaak voor de rode cijfers... zijn de zwakke economische cijfers uit China. En ook vervaagde de hoop dat de Amerikaanse centrale bank... spoedig met een steunronde zal komen. Japan staat de Nikkei op dit moment op een verlies... ook al van 1,2 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes... De Jacksons komen naar Nederland. De broers van Michael Jackson geven op 23 en 24 november een optreden tijdens de Night of the Proms in Hahoi. Jackie, Jermaine, Marlon en Tito Jackson scoorden samen met The King of Pop hits als Blame it on the Boogie en I Want You Back. En ook Glennis Grace is toegevoegd aan de line-up. De zangeres en de Jacksons sluiten zich aan bij de artiesten Anastasia Naturally 7, John Miles en harpist Remy van Kesteren, die eerder al waren aangekondigd. Jacksons never can say goodbye. Jacksons komen dus naar Nederland. 23 en 24 november treden zij op de night of the proms. Er was even hoop, maar de kans dat de langstudeerboete van tafel gaat... lijkt op het ogenblik wel weer heel erg klein. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde wel vanaf... maar de partijen zijn niet eens over hoe ze dat moeten doen. Verslaggever Arno LeBan merkte dat dat voor heel veel studenten een teleurstelling is. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Het gaat nergens over. Teleurstellend, bijzonder. Teleurstellend zelfs. Dit kan gewoon niet. Nee, ik ben niet teleurgesteld, ik ben boos. Balen is het dus voor studenten die speciaal naar de Tweede Kamer waren gekomen om naar dit debat te kijken. Ze hadden er zoveel van verwacht. Zoals Thijs, die de boete al binnen heeft voor komend jaar. Ja, dat is dus het collegegeld en daarop bovenop nog de 3000 euro langsje boete. Hoe ah. zat jij in de trein vanochtend? Ik had toch al de stille hoop dat de politiek met oplossingen zou komen... en dat de langsje niet door zou gaan. Maar ja, dat, dat neem ik toch al de politiek heel erg kwalijk. Als er zo'n meerderheid is tegen de langsje de boete, dan begrijp ik niet waarom, waarom de partijen niet tot een akkoord komen. Wat heb je hier nou naar zitten kijken? Eigenlijk naar een zwarte uh, pietenspel. Partijen uh, verwijten elkaar alles, maar uh, oplossingen uh, zoeken, hoor maar. Speciaal hier naartoe gekomen vandaag voor dat debat? Ja, speciaal hier naartoe gekomen. En? Um, ja, wat zegt ze, zwabberbeleid? <laughs> nee, het is heel gek. Je zit er ook in, je ziet negen partijen, ze doen allemaal hun woordje en er zijn gewoon uh, zes daarvan. En eigenlijk is ook het CDA ze zijn gewoon val aan tegen, maar ondertussen gebeurt er niks. Dus. Hoe zit dat met jou? Ja, ik heb het geluk dat ik uh, nog geen langste heb. Dus dat vind ik zoveel fijn. Maar ja, het, het gaat gewoon nergens over. Ik bedoel, kom concreet met een keuze en ga daarvoor. Um, maar dit, dit gaat geen kant op. Jorik, jij bent student. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Wat uh, zie jij hier gebeuren? Wat we zien is dat iedereen tegen deze maatregel is. Maar niemand wil er wat aan doen. En uh, met het uh, CDA voorop. Ja. die toch uh, duidelijk hebben gezegd een uh, paar dagen geleden... Van, wij zijn hier tegen, plotseling, en we gaan het afschaffen. Krijg jij echt te maken met die boete op korte termijn? Ja, dat krijg ik zeker. Ik mag graag. Uh, ik heb uh, nog geen uh, accepteren op, op mijn mat gekregen, maar die uh, komt er wel aan. Sander de Rouw van het CDA. Nou sprak ik hier net studenten buiten die hier gewoon in de zaal hebben gezeten. Ja, u krijgt wel echt de Zwarte Piet. U heeft gezegd uh, de langste de boete is weg en nu blijkt het ineens een chaos te zijn, een rotzooi waar bijna niemand meer een touw aan kan vastknopen. Nee, kijk, het is overzichtelijk, maar niet leuk voor studenten. Het overzicht is dat de wet al ingegaan is, dat hij gewoon geldt en telt. En het overzicht is dat het, de heer Buma, dat het CDA heeft aangegeven... wij willen er vanaf, wij willen meepraten om er nu vanaf te komen. Alleen, het CDA heeft daarvoor meerderheden nodig in de samenwerking die er zijn. Die meerderheid is er niet... Dat kun je niet het CDA verwijten, want wij hebben de afgelopen dagen voorstellen op tafel gelegd om het te dekken. Op de korte termijn en op de lange termijn. Als die meerderheden er niet zijn, dan kan ik me heel goed voorstellen dat studenten boos zijn en teleurgesteld zijn. Maar kan je niet het CDA verwijten dat het daardoor niet komt. Het is tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Noorse rechtbank komt vanmorgen om tien uur met het vonnis tegen Anders Breivik. Hij wordt veroordeeld voor de aanslagen die hij vorig jaar pleegde. 77 mensen kwamen daarbij om het leven. Maar daarmee, met de veroordeling straks, is het hoofdstuk Breivik niet afgesloten. Hij probeert namelijk nog steeds een netwerk op te bouwen. Hij heeft briefcontact met aanhangers uit de hele wereld. Scandinavië-correspondent Rolien Creton ging naar de gevangenis... waar Breivik de afgelopen weken achter de tralies zat. Een lange betonnen muur van zo'n 7 meter hoog. Ik mag niet naar binnen, er worden geen journalisten toegelaten... Maar de directeur van de gevangenis heeft beloofd dat hij zo meteen naar buiten komt. Door die dikke muur. En daar zie ik hem. Grijze baard, pet op. Ik zwaai even. Hi, hey, Carl Gustav Knudsen. Was het moeilijk om mensen te vinden die met Breivik willen samenwerken? Er zijn is van mensen die willen dat. Ja. Hij vertelt eh, mensen stonden in de rij Breivik te mogen bewaken. Wat doet Breivik de hele dag? Han, eh... Zij zelf dat hij schrijft en dat hij traint Breivik zegt zelf dat hij veel schrijft en dat hij veel uh, traint. Breivik heeft zo'n 600 brieven uit de hele wereld gekregen. Er zijn liefdesbrieven, de haatbrieven en de mensen die hem van het kwaad willen verlossen. Maar de meeste brieven komen van bewonderaars en aanhangers. De Nooren vinden het afschuwelijk. Maar volgens de advocaten van Breivik, Wiebeke Heimbera, is het goed dat deze briefwisseling mogelijk is. Het is beter dat deze radicale meningen naar buiten worden gebracht, dan dat ze op allerlei geheime en obscure fora worden besproken. Maar er zit nog een ander voordeel aan de brieven van Breivik, zegt terreurdeskundige Magnus Randstorp. De brieven geven verschillende veiligheidsdiensten inzicht in het netwerk rondom Breivik. Maar het probleem is tegelijkertijd dat dit netwerk anderen kan inspireren en nieuwe subculturen kan creëren, die voor de veiligheidsdiensten moeilijk te achterhalen zijn. Terreurdeskundige Magnus Randstorp heeft het proces vanuit de rechtszaal in Oslo gevolgd en schrok van Breivik. Dit was crème en was aan toe, de beste, zo vindt op internet. Wat ik angst in jagend vond, vertelt hij, was dat hij via internet het crème de la crème voor terroristen vond. Hij vond het beste recept van de bom, de beste manier om de veiligheidsdienst te ontlopen, de beste manier om terreuraanslagen uit te voeren. Hij heeft veiligheidsdiensten daarmee verrast en die zijn onzeker. Wat heeft dit voor gevolgen in de toekomst? Waar moeten we naar zoeken? Nu is het wachten op de uitspraak. Maar wat het ook wordt, de Noorse gevangenisdirecteur Karl Gustav Knusen blijft geloven in het Noorse systeem. Vrijheidsberoving met als hoger doel een beter mens te worden. Jij verstoort wel goed die mensen die hebben beperkt door deze tragedie. Som har et om at Men jij... Natuurlijk begrijp ik de slachtoffers die willen dat Breivik voor altijd vast blijft zitten. Maar ik moet voor ogen blijven houden dat Breivik begeleid moet worden. Misschien een opleiding moet krijgen. Allemaal om een beter mens te worden. Daar hoop ik op. Hoop voor alle mensen. Rolien Kreton, bij de gevangenis waar Breivik op het ogenblik vast zit... van waaruit hij zijn brieven stuurt. Die uitspraak dus van de rechter om tien uur... kunt u natuurlijk volgen op Radio 1. Komt er ook deze uitzending nog op terug. Rolien Kreton, onze verslaggever, onze correspondent... is bij de rechtbank en meldt zich zo dadelijk. zo heet het ook. Turn me on van Zazie. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Het was een bepaald een slechte avond voor de Nederlandse voetbalclubs in de Europa League. Van de vijf teams die in de laatste voorronde in actie kwamen, wist alleen PSV te winnen. In Montenegro werd FK Zeta met 5-0 verslagen... door treffers van Toyvonen, Matafs, Strootman, Lens en van Bommel. Feyenoord kwam op eigen veld tegen Sparta-Praag niet verder dan 2-2. En dat was teleurstellend, maar het had ook nog erger gekund... want bij rust stonden de Rotterdammers nog met 2-0 achter. Nelom en Atjebar zorgden ervoor dat de return van volgende week niet helemaal hopeloos is. Trainer Ronald Koeman was vooral over de eerste helft erg ontevreden. We hebben te weinig gedaan om in de wedstrijd voetballen te groeien. Ja, als je gelijk alle ballen lang speelt en zelfs de eerste bal uitschiet... en pas na 40 minuten pas...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 ja, dat, dat is wel de veertiende man, denk ik. Alleen, uh, ik vind ook dat we gewoon veel te weinig gebruik hebben gemaakt van de, van de ruimtes. En uh, veel te weinig kans hebben gecreëerd. En de vijfde deelnemer, Herenveen verloor ook in Noorwegen. Molde FK was met 2-0 te sterk. Volgende week zijn de returns. Chorani Martina heeft bij de Diamond League wedstrijden in Lausanne... het Nederlands record op de 200 meter verbeterd. Sprinter kwam tot 19 seconden en 85 honderdsten. Dat was goed voor een tweede plaats. Olympisch kampioen Usain Bolt won in 1958. Op de 100 meter zorgde een andere Jamaikaan voor sensatie. Johan Blake won het koningsnummer in 9 seconden 69 honderdsten. En dat is de derde tijd ooit. Alleen landgenoot Bolt was twee keer sneller. Onder meer bij de Olympische Spelen in Londen. Joaquim Rodriguez heeft de zesde etappe in de ronde van Spanje gewonnen. De Spaanse wielrenner versterkte daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement. De rit over 175 kilometer eindigde berg op in Jaca. Alleen de Brit Christopher Froome kon Rodriguez nog volgen, maar hij werd geklopt in de sprint. Robert Geesing verloor een halve minuut en staat nu op de vijfde plaats in het algemeen klassement op 54 seconden. Bauke Mollema kreeg een tikje en staat nu achtste op 1 minuut 12. Dit jaar zal het snowboardseizoen niet worden geopend in Landgraaf in Limburg. Wereldbekerwedstrijd Parallelslalom op kunstneeuw is geschrapt vanwege geldgebrek. Hoewel Olympisch kampioen Nicolien Sauerbrei een haat verhouding met Limburgse piste heeft... vindt ze toch een tegenvaller. Het is natuurlijk doodzonde, want is één moment in het jaar is er belangstelling en, uh, voor, voor het snowboarden. En dan is het ook heel dichtbij in een, hè. het is natuurlijk gewoon binnen de grens allemaal...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 Robin Haase moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen... tegen Feliciano Lopez. Grand Slam toernooi begint maandag in New York. Haase is de enige Nederlander die direct is toegelaten tot het mannen toernooi. Igor Sijsling is als enige Nederlander nog actief in het kwalificatietoernooi. Moet nog één wedstrijd winnen. Bij de vrouw is er aan drie Nederlandse tennissers in het hoofdtoernooi. Arantxa Rus, Kiki Bertens en Michaela Krajicek... die op Flushing Meadows haar rentree maakt. Radio 1, het NOS Journaal. Alseef weer geweest. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Lance Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt. Genoeg is genoeg, schrijft hij in een verklaring op zijn website. De ex-wielrenner die zeven keer de Tour de France won, wordt beschuldigd van dopinggebruik. In reactie heeft het antidopingagentschap laten weten Armstrong zijn zeven toerzegers af te nemen en hem voor altijd uit te sluiten van wielerwedstrijden.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 En voor de kerncentrale in Borselen en de onderzoeksreactoren in Petten en Delft... zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig, zegt de kernfysische dienst. Minister Verhaag had de dienst gevraagd onderzoek te doen... naar problemen met reactorvaten in Belgische kerncentrales in Doel en Thijans. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en er komen enkele buien voor. De temperatuur ligt rond 15 graden en er waait een zwakke oostenwind.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 In het westen en noordwesten wordt meer neerslag verwacht dan in de zuidoostelijke helft van het land. Tussen de buien door wordt het nog 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Bovenland is de wind meest matig, aan zee wordt de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Ook zondag wordt een buiig dag, met maximaal 19 graden is het duidelijk koeler dan vandaag en morgen. En daarna volgen enkele droge dagen en vooral op dinsdag en woensdag loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.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 Vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. De huidige situatie op de woningmarkt leidt tot nieuwe woningnood... voorspelt Rabotopman Piet Moerland. En daarmee herleven oude tijden. In 1956 werd de 500.000ste woning die na de oorlog gebouwd is, geopend. In 1962 kwam de 1 miljoenste .000 woning gereed. En ook dat is nog lang niet genoeg. Bouwen tegen woningnood, dat hoorde bij de wederopbouw, de jaren van na de oorlog. De uit de oorlog geërfde achterstand is achterhaald, maar de woningbehoefte is groter dan voorheen. De bevolking blijft groeien, de huwelijken op jeugdige leeftijd zijn toegenomen en bejaarden blijven steeds langer zelfstandig wonen. Door de verbeterde financiële omstandigheden leeft bovendien bij veel mensen de wens om in huizen van betere kwaliteit te wonen. Dat was begin jaren 60 en de jaren 70. De huidige problemen lijken niet meer op die van destijds. Gedwongen thuiswonen is er niet meer bij. We hebben nu vooral last van kopers die niet willen kopen. En verkopers die hun huis aan de straatstenen niet kwijtraken. En op de vraag wat het grootste probleem nu is, zegt Topman Moerland. Ja, ik zou de woningmarkt als eerste willen noemen.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 En natuurlijk door economisch herstel dat mensen weer vertrouwen krijgen en economische groei. En daarmee gaat Moerland nog een stap verder dan de bouwers en de makelaars... die de afgelopen dagen vooral duidelijkheid wilden over de huizenmarkt. En hij beperkt zich niet alleen tot de huizen. Het algehele vertrouwen, het consumentenvertrouwen, moet worden versterkt. Want alleen met consumenten die weer weten waar ze aan toe zijn, komt de economie uit de dal. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn... Uh, ik denk dat de eurocrisis echt een beletsel vormt om dat vertrouwen snel te doen weerkeren. Dus dat moet nu echt goed worden aangepakt. Uh, maar dat zeggen we al langer, dat is ook heel moeilijk, dat weten we. Maar dat zijn wel voorwaarden daarvoor. En als de economie weer aantrekt, komt het met de huizen ook weer goed. Zo is de gedachte van de bank, die de meeste hypotheken in ons land verkoopt. En daarom zegt de bank, net als in de jaren 50: We moeten doorgaan met bouwen. En wel zo dat stad, buurt of dorp meer leefbaar worden. Voor een bijdrage van Bert van Sloten. Mitt Romney zal volgende week door zijn partij officieel tot presidentskandidaat worden gebombardeerd. En dat gebeurt misschien al wel vroeger dan gedacht, omdat er een tropische storm aankomt... die de Republikeinse Conventie dreigt te verstoren. Veel conservatieve republikeinen hadden tijdens de voorverkiezing moeite met Romney. Hun weerstand heeft voor een deel te maken met Romneys geloof. Hij is namelijk mormoon. Veel Amerikanen zien dat als een secte.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 En inderdaad, er is een kleine groep Mormonen geweest, een paar procent. die van 1830 tot 1860 inderdaad uh, huwelijken hadden met meerdere vrouwen. Speelt gewoon geen enkele rol meer in de huidige kerk. <klaars> Heb ik nog nooit in een kerk gezien, in, uh, een hele basketbalkoord. You know, if you look at the drawings of a Mormon church for the first time, they say.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 Anne kwam in en walked naar de tempel. En we hadden een had chat. Ja, dus ik wist dat ze hier was. Here. <laughs> All these questions about MIT. Je should have asked vragen over Anne. <laughs> ja, dus vlak voordat ik hier aankwam. Is anne Romney ging hier, kwam anne ze hier naar de kerk. Ja, jij bleef maar vragen over MIT stellen. Je hebt niks over Anne gevraagd. Had je het zo gehoord? Uitspraak tegen Anders Breivik trekt heel veel belangstellende pers, uiteraard, maar ook van de wetenschap. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Dennis mooi met nul files. Ja, dat klopt helemaal, Maar Marcel. Nul files. Dat nou, is nieuws. Ja, normaal gesproken is het vrijdagochtend al rustig. En voor veel mensen is het nog vakantie. Dus we verwachten er ook nagenoeg geen files. Wel straks uh, wat vertraging op bij de A50 uh, bij Nijmegen. Vanwege de werkzaamheden daar. Na het middaguur wordt het wel wat drukker. Uh, de spits begint op vrijdagmiddag altijd wat eerder. Er komen nu ook nog terugkerende vakantiegangers uh, doorheen. Um, gistermiddag stond er ongeveer 150 kilometer, viel ja. op het drukste moment. En dat verwachten we vanmiddag rond een uurtje of vijf ook. Nou, dan hoop ik je vanochtend weinig te spreken, Dennis. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Ooster. They stick What you do best, back to carry in the European West on my back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 Worden. Ocean hoort u van Piet Felly. Het is kwart voor zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Frans de Munk, Willem van Hanegem, Danny Blind. Het zijn drie zeeuwen die hebben gespeeld in het Nederlands elftal. Die deelname is de inspiratie voor het toneelstuk Zeeuwen van Oranje. Tragicomisch theater over gevallen helden. Gisteravond was de première in de Voetbal Experience in Middelburg. En het is een van de onderdelen van het Zeeuws Nazomerfestival.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 Letterlijk het stuk helemaal een andere wending gegeven. En met 9 goals in 31 Interlands is Peter van Vossen de Zeeuwse topscorer bij Oranje. Zeeuwen van Oranje dus. Alex Malms schreef de tekst. Hermit de Weert deed de regie. En mogelijk wordt het stuk ook buiten Zeeland gespeeld. Maar dat hoort u dan wel. Reportage was van Jeroen Wielard. Over drie uur begint de rechtbank in Oslo met de uitspraak tegen Anders Breivik wereldpersers naar de Noorse hoofdstad afgereisd. Maar in de zaal zitten ook onderzoekers van de Universiteit Leiden. Zij kijken namelijk naar de impact die strafprocessen tegen terroristen hebben op de samenleving. Een van die onderzoekers van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme is Daan Wegemans. Hij is nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Wegemans, wat wilt u daar nou te weten komen? Nou, we zijn gestart vanuit het perspectief dat uh, terroristen, terroristen met hun handelingen proberen te communiceren. Ze proberen een, een boodschap over te brengen aan de maatschappij. Uh, het daaropvolgende proces is ook een vorm van communicatie om die boodschap of te weerleggen... of als de uh, terrorist uh, in de ogen van de samenleving een bepaald punt vertegenwoordigt... Uh, het punt van de terrorist opnieuw te bevestigen. Ja. Uh, wij willen vervolgens kijken of dus die vorm van communicatie middels dat proces... Uh, of dat een, een manier is waar je als samenleving uh, een bepaalde uh, closure, dus het, het sluiten van de, van de ervaringen, kan, uh, kan krijgen. Of dat het juist kan leiden tot uh, grotere frustratie binnen een samenleving. Ja, ik begrijp het nog niet helemaal. Ja. <laughs> zo, u, u, u, u Wilt u weten of zo'n proces echt het einde is, dat het boek dan dicht kan? Of dat oh, het, het dan verder andere, gaat? Ja. Ja. Nou, onder andere, kijk, het gaat erover hoe uh, een samenleving uiteindelijk zo'n hoofdstuk uh, kan overleven of zo goed mogelijk kan afsluiten. Dus hoe gaan we uiteindelijk met terrorisme om? Dat is een van de doelen uh, of een van de manieren om dat te bereiken is uh, een goed proces neerzetten, waardoor de ja. samenleving uiteindelijk denkt, uh, ons juridisch systeem uh, is goed genoeg om hiermee om te gaan en tegelijkertijd we kunnen hiermee uh, de zaak afsluiten. Alle verschrikkelijke dingen die we hebben meegemaakt, uh, die zijn op deze manier uh, uh, wel zo goed mogelijk afgehandeld. Dus inderdaad, het is, het is een deel een boek sluiten en tegelijkertijd ook verder kijken naar de toekomst en zorgen dat er een, een veilige uh, samenleving blijft bestaan. Ja, nu, nu onderzoeken we ongetwijfeld meerdere zaken. Is deze eigenlijk niet te ja. groot? Kun je dat ooit afsluiten? Is dit niet te afschuwelijk? Is geen straf zwaar genoeg? Het is het is een, uh, nou, ik denk dat het terechte vraag is. Het is een enorme zaak. Ik, we, inderdaad, we onderzoeken ook andere zaken. We hebben de, de Zacharias moussaoui uh, rechtszaak in, in de Verenigde Staten, dat is de 20e Kaper uh, van 11 september wordt die ook wel genoemd. Ja. Uh, we hebben de Rostov-groep uh, onderzocht. Uh, dat zijn toch uh, zaken waarin een individu centraal staat. Uh, bij de 20e Kaper, overigens, die, die uiteindelijk niet in dat vliegtuig zat. Uh, maar het, het verschil met die Noorse zaak is inderdaad dat het een enorme zaak is, heel veel uh, pers op afgekomen. Um, en natuurlijk wat een enorme diep trauma in de Noorse samenleving. Dat is, uh, als je hier zit, uh, merk je dat aan alle kanten de Noren zijn er ontzettend doorgeraakt. Maar, ja, maar hoe, dat lijkt me uh, ook moeilijk dat te onderzoeken, want hoe onderzoek je nou een hele ja. samenleving? Hoe doet u dat? Ja, nou ja, wat we de afgelopen paar dagen hebben gedaan is dat we met uh, heel veel experts in eerste instantie hebben gesproken. Dus hebben we hebben met leden van de onderzoekscommissie gesproken, met de psychologen die bij de slachtoffers betrokken zijn, uh, met, met de andere experts. Maar uh, voornamelijk zijn wij bezig geweest met het uitdelen van, van surveys, dus interviews, enquêtes, uh, onder de Noorse bevolking die zich op dit moment in Oslo bevinden. En de Nooren vonden uh, dat allemaal goed? U mag dit doen? Dit nou, ja, nou ja, dat was dus in eerste instantie ook onze, onze angst dat wij, we, we, we hebben de toestemming, dus dat mocht. Uh, maar de tweede was natuurlijk vanuit dat we bang waren dat mensen daar helemaal niet op zouden te wachten. Zeker niet van een stel onderzoekers van de universiteit Leiden. En de Nora's zijn, uh, zijn, zijn wat gesloten van aard? Zijn wat gesloten van aard. Dat was ook wat wij, wat wij meegekregen en dat merk je ook. Maar tegelijkertijd als je ze dus aanspreekt, zeg maar, wij, uh, wij doen een onderzoek naar die 22 juli zaak, dus de bedrijfszaak. Uh, dan beginnen ze eigenlijk meteen te praten. En uh, zijn heel welwillend uh, om mee te werken. De, de, de response rate, dus de, de reacties. Uh, het aantal mensen die een enquête willen invullen, was, was heel hoog. Dus uh, wat dat betreft ontkracht het een beetje het idee dat de Noren uh, helemaal gesloten zijn. Ja. En u, u wilt ook speciaal in de zaal zitten. Bij de uitspraak zijn om direct ja. de reacties te kunnen zien. Ja, dus, uh, daar gaan wij zo meteen naartoe. Het is uh, heel druk. Dus iedereen op de rechtbank heeft ons ook geadviseerd: van kom vroeg. Uh, we hebben gewoon toegangspassen, maar het is gewoon met veiligheidsmaatregelen en dergelijke is het een hele, hele grote operatie natuurlijk. Ja. Um, maar het is, het is, ja, er zijn heel veel, heel veel internationale pers, heel veel uh, slachtoffers zelf die bij de uitspraak van het proces zijn gekomen. Uh, dus het wordt een, een hectische dag daar. Ja. Daan Wegmans, succes met het onderzoek. We zijn benieuwd naar de resultaten. Hartstikke bedankt. Hartelijk dank. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten met Bas Gemming. De mislukte poging van minister Leers van Immigratie... om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen... is voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. Dat zegt Leers vanmorgen in Trouw. Volgens hem hebben de ideeën van de gedoogpartners... zijn strijd voor strengere regels in de wielen gereden. Ik ben er maar heel eerlijk in, zegt Leers. De toon van de PVV heeft mij niet geholpen. Scherpe toon van Wilders maakte de bedoelingen van Nederland in Europa verdacht. De eerste is de afgelopen anderhalf jaar bezig geweest om de Europese richtlijn voor gezinshereniging aan te scherpen. Maar in maart besloot de Europese Commissie die richtlijn niet te veranderen. CDA-lijsttrekker Sibrand Buma ontkent geruchten over een splitsing binnen de partij in de Telegraaf. CDA rekent op behoud Limburgers, opent de krant dan ook. Buma stelt dat het CDA zelfs bij een nieuwe verkiezingsnederlaag op 12 september intact blijft als brede volkspartij. Aan het Binnenhof wordt gefluisterd dat de rechtse CDA's uit het zuiden de partij zat zijn. En bijzonder het voorzitterschap van de linkse Rutte Peetoom, die wordt laatdunkend de dominee genoemd passeren van het populaire Limburgse kamerlid Ger Koopmans... en het uitroken van de eveneens uit Limburg afkomstige vicepremier Maxime Verhagen... zijn daar debet aan, al dus de Telegraaf. Massa-ontslag in de bouwsector, kopt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant dendert een faillissementsgolf door de bouwsector. Dit jaar gingen al ruim 1500 bedrijven over de kop, een stijging van meer dan 40 procent. Vakbond CNV voorziet Bouw Bouwend Nederland en de aannemersfederatie Nederland vrezen dat het einde nog lang niet in zicht is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende onlangs dat een record aantal mensen in de bouwsector dit jaar ontslagen wordt. Het Economisch Instituut voor de Bouw is ook somber. Volgens directeur Taken van Hoek worden de vooruitzichten voor de bouw steeds ongunstiger, staat in het AD. Het Financieel Dagblad opent met Rabopait pensioenfondsen. De bank peilt bij de grote pensioenfondsen of ze bereid zijn op grote schaal geld te steken in Nederlandse hypotheken. En dat moet volgens de bank gebeuren om de financiering van het bankwezen veilig te stellen. De kunst- en cultuursector wordt minder hard geraakt door bezuinigingen... dan een jaar geleden nog werd gevreesd. Blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van bureau Berenschot en de Volkskrant. De krant opent met het bericht dat de inkomsten vanaf volgend jaar met 10% omlaag gaan. Dat is de helft minder dan zich een jaar geleden liet aanzien. En dat komt vooral doordat gemeenten aanzienlijk minder op kunst en cultuur kort dan het Rijk. Gemeenten zijn en blijven de grootste subsidiegevers aan kunst en cultuur. En NSC Next toont op de voorpagina een letterlijk zwevende kiezer die als een bij boven de bloemen zweeft. En bij de illustratie staat: ik zweef, dus ik denk. Volgens de krant is de kiezer volwassen geworden en moet de politiek nu volgen. De meeste kiezers weten nog niet op welke partij ze op 12 september zullen gaan stemmen. Maar is de ziekte van Queenie wel zo dodelijk als altijd wordt beweerd? Dat vraagt de NCNEX zich af in een pagina groot artikel. Er worden zeven redenen gegeven waarom de kiezer zweeft en drie oplossingen. De ziekte van Queenie. Nou, dat is een mooie. Lance Armstrong geeft zijn strijd op tegen het Amerikaanse antidopingagentschap. Daar hoort u straks meer over. Het laatste nieuws hoort u van wielerverslaggever Gio Lippens. Dit is Radio 1.